de baan verwekt en doet het groeien, ontwikkelt, voedt en vervolmaakt, rijpt en behoedt, doet sterven, bloeien, in wieling reis die nimmer staakt. Zij is de macht die alle dingen leidt en niets bezit dan het eigen diepe leven. Niets ademt zij de eeuwigheid, zij is het geheim dat nimmer werd omschreven. Voor ons bewustzijn staat nu te stralen de mens die alles van de dialectische natuur heeft afgelegd. Hij is gestorven en herrezen. Nietsdoende ademt hij de eeuwigheid. De mens van deze natuur is altijd in beweging. Vol actie. Immers, hij wil doen. De pelgrim op het pad gaat het geheim doorgronden van Laods' woorden: niet doen, niet het ik-wezen de boventoon laten. Hij is het, de Heer van alle leven, die beide in u werkt, zowel het willen als het doen. Als de leerling opnieuw aan het, aan Tao aan de gnosis gebonden wordt staat hij in vrije gehoorzaamheidsbinding met de eeuwige met het koninkrijk gods in hem met de Jezusmens in hem en dan is het zo dat de andere die niet uit deze natuur te verklaren is doet leeft en is het ik-wezen is heen gegaan het is gestorven om niet meer te wezen in der eeuwigheid.